Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In het kanaal tussen Engeland en Frankrijk zijn minstens drie mensen omgekomen nadat een migrantenboot waarop ze zaten was omgeslagen. Het is niet bekend hoeveel mensen er in totaal aan boord waren. Volgens Britse media gaat het om zo'n 50 mensen. Een deel van hen zou uit het water zijn gered. Al jaren proberen een heleboel migranten met bootjes vanuit Frankrijk over te steken naar Engeland, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Het is een heel groot probleem voor de Britse regering. Het is natuurlijk gevaarlijk, maar ook het asielsysteem hier kan het niet aan. Dus de Britse regering probeert eigenlijk al jaren controle te krijgen over de grenzen, wat ook natuurlijk waar Brexit ook over ging. Maar dat lukt ze niet, hè. ze kunnen niet het hele kanaal de hele tijd bewaken. Volgens de BBC zijn er dit jaar al meer dan 40.000 mensen illegaal het kanaal overgestoken. De A12 bij Zoetermeer moet binnenkort een paar dagen helemaal dicht. Het heeft te maken met de Nelson Mandela-brug. Er zitten scheurtjes in het beton en de geel-blauwe brug over de snelweg... is zo gammel dat die deels moet worden afgebroken. De gemeente wil dat in de kerstvakantie gaan doen. De weg moet dan dus dicht. FC Utrecht-trainer Henk Frezer kan zijn LinkedIn alweer gaan bijwerken. Volgens de AD wordt hij ontslagen na een ruzie met een speler. Die zou hij op een trainingskamp in Spanje bij de Keel hebben gepakt. Daarna zou het in de kleedkamer verder uit de klauwen zijn gelopen... Fraser zat pas een halfjaartje bij Utrecht. En 3 centimeter ijs, dat was er nodig om de eerste schaatsmarathon in Friesland te organiseren vanavond. En it geht on. Meerdere plekken hielden de thermometer en de dikte van het ijs in de gaten. Maar dit jaar is die wedstrijd dus in het Friese dorpje Burgem. Wij hebben hier een ronde gemaakt en wij zien dat we hier de benodigde 3 centimeter ijs hebben. Dus vanavond om half zeven hebben we de eerste natuurijsmarathon hier in Bergen bij ijsvereniging Bergen. Ja, het ijs is dus dik genoeg en de ijsvereniging heeft nu al voorpret voor vanavond. Ja, dat voelt goed. Dat voelt goed. Uh, ja, we maken er vanavond een mooi feestje van en ons zal het niet liggen. Voor de schaatsfans die er vanavond niet bij kunnen zijn, morgenochtend is er waarschijnlijk een tweede marathon op natuurijs in Noordlaren. Het weer een lekker zonnig dagje met temperaturen rond het vriespunt. Vanavond in het noorden een bui, mogelijk met wat natte sneeuw. Komende nacht vriest het aan zee een graad of twee. In het oosten kan het min 10 worden. Morgen af en toe zon en dan 1 tot 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er vielen op de A2 in de regio, Amsterdam richting Utrecht, tussen Maarse en de Leidse Rijn. Ten nol, hier heb je een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dit is ZFM. I'm could tell you about my life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 Take all of your hair Maybe a do. And all the too. Ik ben de tweede uur begonnen met Fleetwood Mac, Men of the World, gevolgd door Melanie Beautiful People. En we gaan door met Claudia de Brij, zonlicht. Op je schouders. Ik maak me met meditatie. Geef je nieuwe energie door je lichaam bewust te voelen. Door je lichaam leniger en krachtiger te maken kom je weer in het lood. In evenwicht. Yoga begint en eindigt niet op het matje in de les maar je neemt het gevoel van eenheid, van adem, lichaam en geest mee in het dagelijks leven. Maandag 19 januari tot en met 17 april van kwart over acht s avonds tot half negen. Locatie, pluspunt. De volgende in de lijst is de Lemon Pipers. Green tambourine. What? Well. Double with a shoe shine. Kerstmis is een feest van samenzijn. Een warme periode met oprechte aandacht voor elkaar. Maar voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Wie zich een huis en een hart openstelt... kan via Engelentafel thuis aan tafel mensen ontvangen... die anders alleen zouden zijn met de kerst. De Engelentafel is een initiatief waarmee wordt geprobeerd ervoor te zorgen... dat niemand alleen is tijdens de kerstdagen... Als u thuis een kerstdiner organiseert voor familie of vrienden en u hebt plek om nog een extra iemand aan te laten sluiten, dan kunt u daar zelfs deze persoon zielsgelukkig mee maken. Pluspunt heeft zich aangesloten bij dit initiatief. Aanmelden om mee te doen met de Engelentafel kan via engelentafel.pluspuntzandvoort.nl onder vermelding van naam en telefoonnummer. Ook mensen die graag in aanmerking komen voor een plek bij iemand aan tafel, kunnen zich opgeven. Op woensdag 22 december wordt in pluspunt van 5 tot 6 uur een bijeenkomst georganiseerd... om te kijken of het klikt tussen gast en gasttafel. Meedoen zonder aanmelding, omdat u bijvoorbeeld zelf iemand in uw omgeving kent... die dat misschien niet verwacht, maar wel heel fijn vindt, is natuurlijk ook mogelijk. Laatste de adem vrij zijn, is niet langer vrij. Red mij uit deze dagen, niet langer van ver, maar dichterbij. Straks is het donker, donker wellicht. licht. Ik zie licht van verder met mijn ogen dicht. Nu anders met het eind in zicht in een ochtend is het jaar weer om en de nacht is het niet langer meer jong, maar ik dans ja ik dans even door, laat de wereld langs me heen gaan, laat mij maar hier staan ik dans even door, ik dans even. grote waarde, de rest ging onderuit Onze zorgen, altijd voor later Nu doorheen en we moeten vooruit Straks is het donker, donker weer licht Ik zie het licht van, van verder met, met mijn ogen dicht, dicht. Samen van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 De wereld langs me heen gaan Laat mij maar hier staan Ik dans even door I bless the day I found you I want to stay around So I beg Dit waren de Everly Brothers met Let It Be Me. Yesterday, yesterday, yesterday. yesterday. Jacoba Adriana Hollestellen, vooral bekend als Conny van den Bosch, geboren in 1937, helaas overleden in 2002, was een Nederlandse zangeres. Zij zong een overwegend Nederlandstalige repertoire. Connie van der Bos begon haar carrière in het Afro-Kinderkoor en maakte haar solo-debuut in februari 1960 voor het KRO-radioprogramma Springplank, waarin ze Frans chansons zong. Twee van die liedjes die ze hier zong, verschenen een jaar later op een LP. Later trad ze op in Nieuwe Oogst, een radioprogramma van de Afro. Na haar optreden tijdens het Belgische Knokkenfestival van 1961 kreeg ze een platencontract. Ook trad ze op in de eerste aflevering van de Rudy Karel Show. In 1962 deed ze mee aan de voorrondes van het Eurovisie Songfestival... waarin ze met zachtjes op de derde plaats eindigde. Eind 1964 kreeg ze een nieuwe televisieshow, Zeg maar Connie. In 1965 vertegenwoordigde ze Nederland bij het Eurovisie Songfestival... met het liedje Het is genoeg en dat werd ze elfde. Een jaar later was de eerste hit Ik ben gelukkig zonder jou echt succes op internationaal niveau bleef echter uit. Hier is uit 1989 Conny van der Bosmes Wie weet wat liefde is. Wie weet wat liefde is Is het niet altijd mis Geschoten maar nooit raak Een soort van blind Het gevoel dat alles kan. Wie weet wat lief is. Ja. is En volgens Crimson and Clover van Tommy James en de Van En Go Now van de Moody Blues. Kerstkaarten schilderen. In aquarel onder begeleiding van kunstenaar Billy. 3,50 per persoon. Aanmelden kan via 06 3380 3279. 06 3380 3279. En het is 14 december van 1 tot half 4 locatie is de Blauwe Tram. U kunt ook luisteren naar kerstmuziek. Kom in de kerstsfeer met pianist Charles van de Heuvel. Zing gezellig mee met allerlei bekende kerstliedjes. Gratis, inclusief koffie, thee en natuurlijk wat lekkers. Aanmelden graag via 06-3380-3279. 06-3380-3279. En het is vrijdag 16 december vanaf half elf. De locatie, de blauwe tram. En ik ga door met Cella Black. You lost that love and feeling. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like before in your fingertips.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 for you. over de Romeinse dichter Horatius in de blauwe tram vrijdag 16 december van 2 tot half 4 de toegang is 2.50 info 06-3380-279 06-3380-279 Oma's Wil toneelvereniging Wim Hilderink theater De Krocht datum 16 en 17 december aanvang kwart over 8 en de zaal is open om half acht. Meer info www.toneelhilderink.nl Kerstconcert Marzichter Staar in het Sint Agatha Kerk. Zondag 18 december vanaf half drie. Toegang 25 euro. Kaarten zijn te koop via Kaashuis Tromp Grote Krocht. En meer info 06 19 06 11 of www.klessenconcerts.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 Like a bird without wings that longs to be flying Like a marvelous child left lonely and crying Like a song without words You watching over me, I get so lonely when you're away. I count every moment, I wait every day until you're home again. Like a bird without wings that longs to be flying like a motherless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 en is geboren in 1959 en die wordt dus vandaag 63 jaar. Jane Birkin, een Engelse actrice en zangeres... geboren in 1946 en die wordt dus vandaag 76 jaar. Jane Mallory Birkin is een Engelse actrice en zangeres... die sinds de einde jaren 1960 in Frankrijk woont. In Nederland en Vlaanderen is ze vooral bekend... van haar duet met haar toenmalige partner... Serge Crensberg, Je t'aime, mon plus, uit 1969... Birkin is de dochter van luitenant zee David Birkin en actrice Judy Campbell. Haar broer is regisseur en scenarioschrijver Andrew Birkin. In 1965 trouwde Birkin met John Burry, de accompanist die de muziek schreef bij onder andere de James Bond films. De twee scheiden in 1968. Hier is Yesterday Yes I Day.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 Zeg So do As it all comes down again As it all comes down again. As it all comes down again. to so In our town Till the point where we drive As it all comes down